Drie uur. Clemens Peters met het nls Amerika heeft in de buurt van de Irakse hoofdstad Baghdad... opnieuw een aanval uitgevoerd op een door Iran gesteunde militie. Zeker twee auto's werden volgens Irak door ongevechtsvliegtuigen gevechtsvliegtuig onder vuur genomen. Er zouden zeker vijf doden zijn en een onbekend aantal gewonden. Een woordvoerder van de militie zegt dat het om medisch personeel gaat.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 die die vorige maand had verricht. De 20-jarige straatverkoper Lamine So redde in een badplaats aan de Costa Blanca... een gehandicapte man uit een brandend huis. Een petitie om hem een verblijfsvergunning te geven werd daarna 90.000 keer ondertekend. Het weer, wolken en opklaringen bij 1 tot 6 graden. Morgen overdag af en toe zon en dan maximaal 8 graden. In het noorden en oosten kan wat dichter regen vallen. Dit was het NOS Journaal.